7FM in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. En uh, vandaag hebben we weer um, iemand die, uh, die heel goed uh, daarbij past, um, Rimke Wiersma van Atalanta, de uitgeverij. En um, zij geven niet alleen boeken uit, zij schrijven niet alleen veel over ecologische kwesties en zo. Um, zij maken ook muziek, Onder andere dit vreemd stuk, zo noemt het ook vreemd stuk. Ja. Ja, en ik heb dus um, twee weken geleden al een uh, eerste deel van dat interview met Rimke Wiersma laten horen van het veganistisch en anarchistisch collectief um, Atalanta. En um, vandaag gaan we verder met dat interview. Je moet eigenlijk niet uh, geluisterd hebben naar de vorige uitzending om te kunnen volgen. Ze gaan de, uh, we, we gaan het vandaag uh, wat hebben over een... Um, een droom, een droom van Rimke, van um, een veganistisch en anarchistisch dorpje op te richten, genaamd Akigoloke. Um, ja, Akigoloke. Um, ze was daar uh, in de jaren negentig veel mee bezig. Um, ze woonde toen al uh, ook in... Um, um, ja, uh, toch voor een tijd woonden ze toen in het Groene Dak. Dat is zo'n uh, ander ecologisch project en uh, ze woont daar nog altijd. En het gaat ook over uh, dat Groene Dak in uh, Utrecht, een, uh, een, uh, een deel van een uh, woonwijk. Um, jammer genoeg wel vlakbij een autosnelweg, maar daar, daar gaan we het zo meteen uh, ook wat uh, meer over hebben. Dus uh, hier uh, is dat... Uh, tweede deel van dat interview met uh, Riemke Wiersma. Zo. Dus, um, Akiko, wat, uh, wat was dat juist? Aki zeiden wij altijd, maar ah ja, met het is eigenlijk is het ja. logisch. <laughs> Want dat was het omgekeerde van uh, ecologieke ja, nou, dat is goed. grappig, hè? Niet wel bij je technologica. Ja. Ja. Uh, ja, akigoloke. Ja, we zijn soms ook akigoloke. Uh, nou ja, het klinkt als een hele leuke andere taal of zo. Maar uh, ja, dat was een plan voor een dorpje, noemden wij het altijd. Maar je kan ook zeggen een leefgemeenschap of een soort... Nou, niet een echte woongroep. We dachten altijd wel aan verschillende kleine huisjes vlak bij elkaar. Of in een grote boerderij dat je een beetje verdeelt. En uh, nou, dat, dat zou, dat de mensen die daar woonden, die zouden dan een heel brede basis met elkaar hebben van ideeën waar ze het over eens waren. Bijvoorbeeld, oh. nou ja, anarchisme... Um, Geweldloosheid ook. Uh, feminisme, antiracisme. Niet aan uiterlijk doen, zult er ook bij. Uh, veganisme. Nou, noem nog maar wat dingen op. Uh, je lijkt en... me niet veel over te blijven dan? Nee, niet veel mensen bedoel je. Ja. Ja, dat dat was wel zo, maar toch kwamen er nou ja, een stuk of vijftien mensen, denk ik, dat we op een gegeven moment wel hadden. Uh -huh. en, en ja, er ontstonden als, het was heel erg leuk, dat waren ook allemaal leuke mensen, vonden wij, maar ja, dat kwam ook doordat je al over heel veel dingen eens was. Um, well, ja, maar uh, we hadden wel meteen allerlei discussies en je had bijvoorbeeld ook over, nou ga je meteen beginnen? De praktisch gerichte mensen, zeg maar. Die, we hadden er op een gegeven moment een jongen, een heel leuke jongen, jongen, jonger dan wij. Uh, ik was toen zo rond de 30, denk ik. 36 misschien wel. Uh, en die jongen, die was dan 18 of 19, zeg maar. En die over wonen, welk jaar spreken we? Ja, we spreken over 91. Ja. 1991. Toen zijn we echt begonnen met die groep. De, en daarvoor hadden we al wel ideeën met een, ja, ik zeg we, dat was een groepje mensen van vijf vrienden en vriendinnen. Wij uh, waren met drie vriendinnen eigenlijk uit de. Uit de Vrouwenbeweging-tijd, zeg maar uit de jaren tachtig, waren wij en ik. En, en nog één andere vriendin die ook veganist werd en anarchist. En, nou ja, die stond heel dichtbij qua ideeën. En, ja. Nog steeds. En, uh, maar we hadden ook twee vrienden, jongens, leren kennen die wat jonger waren dan wij. En uh, die ook veganist en anarchist waren. En nou nog zo wat dingen. Dus die, uh, met als Pfizer zijn we eigenlijk gestart met dat plan. Uh, de wereld in gooien. De, de, een uithoekje van de wereld, natuurlijk. En uh, daar kwamen toch wel wat mensen af, uh, op af die we nog helemaal niet kenden. Dus dat was grappig. En, maar daar, een aantal van die mensen daarvan, die waren dus veel meer uh, praktisch gericht dan ik in ieder geval. Wij waren bezig met, met uh, studeren, boeken lezen. Uh, we waren wel praktisch in de zin van dat we veganist waren en dat gewoon natuurlijk in de praktijk brachten en, en dat ze sober wilden leven en, en daar we ook weinig dingen kochten en zo. Maar maar ja, je niet... spreekt over 1991, dus ik denk dat je ja. toen nog niet in het Groene Dak woonde. Of wel? Nog, nog net niet. Nee, dat was in 1993. Ah ja, ja toen... waren nou, daar dat... dan al plannen voor, voor het Groene Dak? Nee, nee. Dat, uh... Oh jawel, wacht even, wacht even. Nou moet ik even denken hoe het allemaal hoe die volgorde. Uh... Ja, want dat was dan ook een ja. ecologisch woonproject, maar dat ging dan ja. wat ruimer. En dat... Ja, ja, ja. dat, dat, dat zag er eigenlijk de, ook de, praktisch de, daar... uit, want dat, ja, de, de, ja. die woningen waren goed geïsoleerd en zo, denk ik. Ja. Je had een composttoiletten, je had een, uh, een speeltuin waar kinderen wat veilig konden spelen, weg van ja. de straat en zo. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, dat is een heel concreet uh, gerealiseerd uh, project. Um, wil je het daar liever over hebben? Want de uh, agenten... Nee, ja, je, je kunt uh, de, misschien de vergelijking <laughs> maken. Want ja, ja, ja als je je het... nog herinnert hoe het dan chronologisch ging. Ja, want, het, uh, ja op, even... op een gegeven moment ben je dan ja. ook bij dat groene dak beland. En ik vraag me af ja, dat hoe dat, dat dan ruimde ofzo. Ja, Nee, maar ik moet nu even denken. Ik denk dat wij uh, met ons vijven, het groepje van vijf waar ik het over had... waren al langer met de, die aki plannen bezig. Mm -hmm. Voor onszelf. Uh, maar uh, toen in 1989 dacht ik dat uh, het Groene Dak begonnen is... De, misschien wel in 88 dat ik een artikel in het Utrechts Nieuwsblad las... dat er een eco-wijk zou komen. En, uh, of tenminste dat daar plannen voor waren. Een groepje mensen die, die ik helemaal niet kende. En, uh, en toen dacht ik wel... Uh, nou, daar kunnen we ook allicht aan meedoen... want uh, daar kunnen we heel veel van leren. En dan zien we wel of we daar gaan wonen... maar ik dacht al meteen, ja, maar dat, dat is lang niet, idealist, niet zo idealistisch als dat wij van planten zijn. Maar ik ja. voelde ook wel aan dat het daardoor ook wel beter haalbaar was. Ja, want en jullie wilden ja. meer bezig zijn met dingen als dierenwelzijn, anarchisme. Ja. Ja. Uh, ja, ik weet niet wat er nog bij kwam, biologisch. Ja, situatie. we het ja. voor ook op het platteland en we hadden discussies over... Over een zelfvoorzienendheid. Ja. En uh, ja, ik werd daar soms ook een beetje wanhopig voor. Van. Um, want ja, als je er goed bij nadenkt, ben je dan misschien heel veel bezig met al die praktische dingen. Met groenten verbouwen. En, uh, dat is... Ook al een hele kunst, om dat ook zonder dierlijke mest en zo te doen. Daar moet je ook heel veel nog voor uitzoeken. Dat was ja. toen helemaal nog nieuw. En um, ja, het is niet zo mijn ding om praktisch bezig te zijn. Dus dat was een soort tegenstelling. Maar andere mensen die hadden daar juist zin in. Dus nou, ik dacht, dan verdeel je de taken gewoon en dan... Doe ik, help ik wel mee met wieden wat er dan maar nodig is. Ja, uh, ja met permacultuur hoef je helemaal niet te wieden. Maar daar waren we waren daar allemaal niet in thuis eigenlijk. Dus het was best wel hoog gegrepen. er waren ook plannen om dan een windmolen ook zelf te gaan maken en zo. Uh, ja, het, ik was er af en toe... Uh, beetje wanhopig over. Als het, dat ik dacht, als het van mij afhangt. Ik wil wel... Ja, ik was wel praktisch op het gebied van boekjes maken en zo. Dat is, zit er zit natuurlijk ook heel veel praktisch werk aan vast. Dat vond ik allemaal heel leuk. Maar huizen bouwen... En, uh, nou. en dan was er nog het probleem van het geld. Niemand had geld. Ja. Of uh, genoeg geld om in ieder geval een stuk land te kopen. Of, of een... Een of andere bouwval. En dan hadden we het over kraken. Maar dan dacht ik, ja, maar wij hadden uh, eerst nog een drukkerij. Later uh, kopieerapparaten en, en allerlei andere apparaten om die boeken te maken. Uh, ja, als je dan gaat kraken, dat is ook niet zo'n fijn idee als je steeds ontruimd wordt en daarmee weg moet met al die kostbare spullen. Ja, dus, toen ging dat, het dat, nog makkelijker in Nederland wat? ook. Toen ging het nog makkelijker ook. Ja, ja, dat, dat ook wel. Maar je werd er ook wel vaak uitgezet, ja, ja. Dat je zelf maar wegging, omdat het uh, ja, vervelend werd. Dus, maar er zijn ook wel dingen wel gelukt, natuurlijk. Dus, dus dat bleef wel een mogelijkheid, het kraken. Ja, huiskopen zat er voor ons niet in... Um, uh, krijgen zou natuurlijk leuk zijn, maar dat is ook niet gebeurd. En uh, ja, wat kan er nog meer? Nou ja, in ieder geval, we zijn eigenlijk blijven praten, want we hadden al die verhalen gehoord over vroegere communes en, en woongemeenschappen. Die allemaal met ontzettende ruzie uit elkaar zijn gegaan, dat ze het niet eens waren. Mm -hmm. Dus wij dachten, nou, we moeten het eerst maar eens met elkaar eens worden. Maar dat werd een soort uh, uh, utopische filosofiegroep, zeg maar. De, waar we ons allerlei dingen voorstelden over hoe, hoe je zou kunnen wonen. En dan wat voor keuzes je dan zou kunnen maken. Nou... Ja, het was heel, voor onze persoonlijke ontwikkeling was het heel uh, vruchtbaar. Maar uh, toen kwam inderdaad dat groene dak uh, ineens uh, tussendoor. Maar nou, ik, ik, had, uh, ik had dat gezien in de krant. En ik ben toen naar de eerste vergadering gegaan. Mm -hmm. Er waren mensen die uh, twee... Uh, Vrouwen waarvan ik er één toch bleek te kennen, uh, die waren samen naar de kleine aarde geweest. Ik weet niet ja. of je dat kent, ken je wel, hè? Uh, moet ik ja, dat ja, uitleggen? Dat dook in die ja. tijd ook wel eens op in mijn uh, kennissen, in kring, ja. Ja, al, zat eer, in een box al, al eerder eigenlijk, ja. Ja, veel al eerder, eerder dan jaren... dat ik jou leerde kennen. Uh, ja. ja, inderdaad, begin jaren 90 of zo, ja. Jaren 70. Zijn ze begonnen al. Ja, ja. Maar ja toen was... Want ik ben er al in... Uh... Ik ben geboren in, in 20... 70, dus dan... Ja. Oh. <laughs> nou, kun je nagaan. Ja. Uh, ik ben er toen in, in... 72 of zo al een keer geweest. Ja. Gewoon een rondleiding. En, ja, dus dat, dat... kende ik wel. Uh, daar hadden ze ook allemaal dingen. Zonnepanelen, allemaal... ecologische dingen. Uh, en... Um, nou, die, vrouwen, die, die twee vrouwen die waren daar ook geweest. En toen hadden ze bedacht van... Hé, hey, we moeten eigenlijk in Utrecht een ecologische wijk hebben. En er waren oh. toen een paar kleine ecologische wijkjes in Nederland. Maar dat was allemaal met koop, koophuizen. En uh, zij hadden bedacht van... Nou, we doen uh, sociale huur. En dan ook nog wat koophuizen misschien, dat is misschien wel handig. Maar uh -huh. ook in ieder geval sociale huur. En het moest niet alleen ecologische werken worden, maar ook heel sociaal. Oké, okay, dus uh, dat stond open voor mensen die geen geld hadden? Ja. Zoals jullie? Ja, dus ja. Dat, dat klonk heel haalbaar. Ja. En uh, ja, we konden het verder allemaal zelf nog invullen, want zij hadden alleen een soort plan nog, nog helemaal niet uitgewerkt. En ze riepen toen op... Met, ze hadden ondertussen al een stuk of tien mensen... uit hun vriendenkring om zich heen. En ze riepen, riepen dus op uh, voor een vergadering. En daar ben ik naartoe gegaan. Toen uh, was ik toch ook wel enthousiast. En uh, nou, toen gingen alle mijn vijf uh, of vier... Vrienden, vriendinnen, zeg maar. Ons clubje sloot zich uh, later er ook helemaal bij aan. Maar we, eigenlijk we, uh, waren we op twee verschillende wegen bezig. We waren met het Groene Dak bezig. En ondertussen uh, organiseerden we ook bijeenkomsten met uh, Aki, Aki Go Ja. En eigenlijk was was zat een beetje in ons hoofd van nou dan gaan we eerst misschien naar het groene dak uh, en daarna uh, gaan we verder zeg maar. dan uh, nemen we een, een stap verder naar het platteland of misschien wel naar frankrijk maar ja uiteindelijk woon ik hier dus nu nog steeds dat is uh, ja meer en is dat dan, dan een sociale huurwoning? Ja, dan, ja. Je betaalt daar minder voor, want stond je dan ook op een wachtlijst voor een sociale huurwoning of zo? Uh, nou, ik had, een, ik had al een... Dat was ook sociale huur, moet wel. Uh -huh. Ik had een, uh, Ik woonde op dat moment... Ik had daarvoor in een woongroep gewoond. In, uh, maar voor we naar het Groene Dak vuisten, heb ik een tijd alleen in een appartement gewoond. Ja, en, en het, het stadsbestuur stond daar dan voor, voor open om daar zo ja, iets te bouwen ja, ja. Een, een pionierproject ja. op ecologisch vlak, want ja, in ja, want tijd hier zaten was er we... nog niet veel in die aard, nu nog altijd nee. niet eigenlijk maar ja Nee, dat klopt, het was heel nieuw, vooral door die huurwoningen erbij en uh, uh, maar ja, het, was, het liep als een trein, want uh, er zaten zo'n honderd mensen bij meteen. Mm -hmm. En um, daarvan waren een, bijvoorbeeld iemand die in de, in, bij de gemeente werkte, een architect, een, een aannemer of twee. Of allemaal heel verschillende mensen die allemaal hun eigen specialiteiten hadden, die heel... Uh, welkom waren... bij het opzetten van zo zo'n project. Dus... Uh, ja, dat, dat... dat liep gewoon vanzelf. Je kon eigenlijk... ik kon daar ook doen... iets bijdragen op mijn gebied. Want ik ben toen... Uh, met een krant begonnen. Een interne krant. En de, de, die maak ik nog steeds. Uh, ja, voor de communicatie. Maar ook bijvoorbeeld alle natuurlijk kwamen erin, uh, verslagen van vergaderingen, maar ook persoonlijke stukken van mensen. Ja. En, nou, dat vond ik dan leuk om te doen. Ik was heel blij dat ik iets gevonden had wat ik echt leuk vond. Want die andere onderwerpen die waren mij dan weer eigenlijk te praktisch. Allemaal uitzoeken, wat ecologische materialen zijn en dus zo. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar er waren allemaal andere mensen die daar enthousiast mee bezig waren. Dus dat ging allemaal heel goed. En uh, we hebben in vier, vier jaar tijd, denk ik, de voorbereiding. En toen, uh, ja, toen konden we er al wonen. Maar het was, het was ook dat er net een nieuwe wijk werd gebouwd in Utrecht. Uh, die wijk heet Voordorp. Uh, en daarbinnen waren dan verschillende stukjes. En er waren nog één of twee stukjes uh, over. Dus we hadden, en daar kon het dan. En dat was dan wel helaas naast de snelweg. De A27. Dat is een beruchte snelweg. Want die gaat ook langs Amelisweerd. Yeah. Een bos hier in de buurt. Hè, waar heel veel, vroeger ook al heel veel actie is gevoerd. Uh, omdat die weg daar kwam en nu is er weer van alles te doen omdat ze die weg willen verbreden. Dus daar krijgen wij okay. misschien ook nog mee te maken. Want, hebben jullie daar dan ook veel last van, fijn stof? Uh, ja, ik denk het wel. We, we hebben wel, een, na, na, pas na een jaar of zo, kwam er een geluidswal. Uh, maar uh, ja, het geluid vind ik zelf nog niet eens zo erg. Hm? Ik vind meer het idee vervelend. Ik ben gewoon tegen, nee. tegen het autoverkeer. en Zeker tegen van die grote wegen. Dus dat idee en het idee inderdaad van, de, van, die, van het fijnstof... zit inderdaad wel allemaal op de ramen en zo. Als je die een keer schoonmaakt, hoor Dan, dan blijkt er allemaal... Uh, Zwarte, zwart laagje op te zitten of zo. Ja, en ik dus, zag ook op de, op de website van het Groene DAK nu... ...dat, dat daar een biologisch-veganistisch winkeltje is. Ik weet niet hoe lang dat dat er dan al is. Uh, dat, dat zit in ons huis. Ja? Uh, misschien ja jullie hebben jullie dat wat, gestart? Dit is vanaf het begin, ja. Er is één uh, van ons mee begonnen... Uh, ja, ik herinner me iets van een winkeltje, maar ik wist ja. niet meer of dat, ja, dat het biologisch en veganistisch was. Maar dat, dat was een... dus... Ah ja, dat was in jullie gebouw. Ja. Het is een voedselcoöperatie, eigenlijk. Ja. En we hebben en, alleen maar... maar... We hebben geen verse dingen, geen brood en geen groenten en zo. Nee, nee. Nou, wel maar snap... wa wa was er ook een, een, een soort van dynamiek binnen dat groene dak... Uh... Rond, rond dierenwelzijn en ethiek of zo? Of, of, mm. uh, ja, was dat echt meer... Uh, uh, nee. nee. Nee, helaas... heb hebben dat uh, ook niet proberen te stimuleren? Of? Ja, dat, in het begin schreef ik ook in dat krantje... schreef ik zelf ook allemaal stukjes, kritische stukjes... maar er uh, kwamen weinig reacties op. En... Mm. Uh, uh, ja, nee, helaas, uh, misschien zijn we nu niet meer helemaal de enige veganisten. Nou, misschien ook wel. Er wonen wel een aantal mensen die er een beetje tegenaan zitten. Of die in ieder geval minder vlees en die ook zuivel wel af en toe wat minder doen. Ja. Het ja. komt dan denk ik meestal door het uh, milieuverhaal, klimaatverhaal. En dat is natuurlijk heel mooi, maar uh, ja, we hebben in het begin wel een soort mini-actietjes gevoerd als er buiten gebarbecued werd en zo. En ja. uh, daardoor, daardoor zijn wij hier, uh, we wonen ook op een hoekje en uh, wij zijn een beetje het, het radicale hoekje. Ja, ja. Uh, zo worden we ook gezien, maar dat, ja, dat gaat op zich heel goed. In het begin, de eerste jaren, ging ik eigenlijk nog steeds vanuit dat het maar een tussen, tussenstap was. Dat we nog steeds uh, ja, veel, veel meer in overeenstemming met onze ideeën zouden gaan wonen. Dus ja, ook... dat jullie richting Aki-Golik zouden gaan. Ja, en... ja. Maar wat is daar dan juist mee gebeurd met dat, met dat ja. project? Want ja, dat waren dan... Um... Mensen die niet altijd in Utrecht woonden, denk ik? Ja, dat ook. Ja. Ja, ja. En uh, ja, is, is daar nog iets over van netwerk? Of is dat uit elkaar gevallen? Of? Uh, nou, netwerk zou ik niet willen noemen. Ik heb nog wel contact met een aantal mensen. Maar een aantal anderen ben ik ook helemaal uit het oog verloren. Ja. Uh, maar ja, dat zit ook zoveel jaar, hè? Dat, is, uh, ja, uh, dat is zeker Ja, dat vijf, is komen en gaan van mensen natuurlijk die ja. interesse hebben in, in dat soort ja, ideeën. Ja. de een gaat studeren of zo en de ander heeft ergens werk gevonden en weer iemand krijgt een relatie met een, een beetje een andere persoon die andere ideeën heeft. Dus zo, ja, zo gaat dat dan. Ja. Maar, uh, ja, maar, we zijn maar... nog heel lang doorgegaan met praten, maar het groepje werd wel steeds kleiner. Op plaats waar we, geloof ik, maar met ons vieren. Ah ja, en wanneer is het dan gestopt? In welk jaar? Uh, ja, dan nou moet ik. Uh... Dat zou ik, zou ik niet eens weten. Ik denk in misschien. 96, zo. Ah oh ja, zo vroeg al, ja. Ja. Ja. Dan klinkt het naar heel weinig jaar. Ja, misschien zijn we ook wel langer doorgegaan. Maar dan zonder de illusie dat we nog met een dorpje bezig waren. Maar dan was het eigenlijk meer een, een soort vriendengroepje. En dan aten we samen. En dan kwamen er, en altijd gingen we altijd wat onderwerpen bes, bespreken. Maar niet meer per, per se over wonen. ja. Okay, maar, is er, is ja. er um, kans dat er um, soortgelijke projecten ontstaan in, in, in uh, jullie kringen in de toekomst, de nabije toekomst, of...? <laughs> Als Aki Go, oké. Okay. Ja. ja. Ik, uh... leer, leer je daar wat uh, veganisten, anarchisten uh, kennen uh, die, mm. die ook een beetje met die, met die ideeën aan de slag gaan, of...? Ja, nou, er is wel... Van alles. Heel soms krijg ik nog wel mensen die informeren naar uh, Akigoloke. En die stuur ik dan uh, ja, die brochure die wij toen gemaakt hebben. Uh, die staat ergens op internet. Dat stuur ik dan door. Uh, maar eigenlijk heel weinig. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei ecologische dorpjes tegenwoordig. Of dorpjes of wijken. Uh, maar heel vaak is het uh, meer uit de, ook uit de spirituele hoek. Ja, ja. Meestal staat het er ook bij, dan staat er wat voor mensen ze naar op zoek zijn. En dan staat dat dan, uh, spiritualiteit heel belangrijk is. En dan, ja, dan denk ik meestal, oh dan, uh, dan pas ik daar niet. Want, ja, er was uh, ook zoiets, uh, daar hebben we het uh, onlangs in de ecologica over gehad, van uh, in het oosten van Nederland een, um, een nieuw dorp uh, of een nieuwe wijk die ontstaan is en die dan gebaseerd is op die ideeën van de earthships en waar ook 1000 uh, oh, ja. ja. 2000 vrijwilligers bij betrokken zijn geweest om dat daar dan op te bouwen. Is dat daar bij Zwolle in de buurt? Ja, uh, Olst of zoiets denk ik. Oost. ja, Oostweien. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat klopt, daar, daar heb ik ook wel naar gekeken en dacht, nou... Ja, dus het is, heeft een heleboel leuke kanten, maar... Ja, want ik, ik dacht, weer... ik moet daar misschien eens naartoe voor een rondleiding ja. of zo. Ja. Interesseert me wel, ja. Ja, ja. ja, want nou, ik moet zeggen, hier in het Groene Dak wonen ook eigenlijk ook best veel mensen die... Op een of andere manier met spiritualiteit bezig zijn. Ja, het ja. is ook zo'n vage term. Uh, misschien uh, ja, als je zegt uh, dat het gaat om een diepe nadenken, of, of heel erg uh, veel voelen bij mooie natuur of zo. In die zin uh, kan ik me er wel in vinden. Maar meestal komen er allerlei andere dingen bij kijken. Uh, en ik ben dan. ...toch meer wetenschappelijk uh, geïnteresseerd. Ja. En uh, ja, dat, dat is op een of andere manier een combinatie die niet veel voorkomt... ...met heel erg met ecologie bezig zijn en veganisme... ...en dan ook tegelijk heel uh, wetenschappelijk filosofisch... ...maar dan binnen de filosofie eigenlijk ook weer de nuchtere kanten... Ja, wat hier in Antwerpen een beetje in de licht zit, dat zijn de veganistische volkskeukens. Ik weet niet hoe dat, dat dan in Utrecht ja. zit. Heb je ja. dat daar ook? Uh, ja, je had natuurlijk bij ons ja, rampenplan ja. en, en nog een aantal andere keukens. Uh, die, die niet speciaal misschien in Utrecht... Ja, je had wel... In Utrecht heb je het AQ. Ja. Uh, ja, dat centrum, ja. Dat ben ik verschillende ja, keren geweest, ja. Daar hebben we zelf, uh, met mensen uit ons huis, zeg maar, uh, hebben we ook heel lang één keer per week gekookt. Vooral één van ons dan. Uh, maar ik, ik hielp dan ook wel eens. Uh, daar was dus elke woensdag biologisch en veganistisch eten. Ja. En, maar daarna zijn er nog wel dingen geweest, maar dan... Uh, ook wel, uh, wel veganistisch, maar dan was het soms van uh, uh, dumpster, hoe noem je dat, dumpster diving. Ja, ja. Uh, voedsel dat, dat, uh, schatten, ja. Ja, dat anders weggegooid wordt, vind ik heel sympathiek. Maar ik, ik wil toch graag, als dat dan biologisch uh, is, dan eet ik het wel, maar ik ben toch heel erg voor biologisch eten. En die combinatie is ook weer heel moeilijk. Dus dat, ja, ja. Uh, er, zijn wel, er zijn wel wat eethuisjes, maar uh, ja, in, uh, soms, uh, sommige groepen doen het wel hoor, in de, in de actiebeweging, zeg maar. De rampenplan bijvoorbeeld en ook, uh, daar kan even niet op de naam van die andere keuken komen, maar die zijn altijd wel biologisch, dus dat is wel fijn. En, ja. Nou. Ja, ik ken ook twee mensen die zeiden me dat uh, eind, februari, eind februari in Utrecht er een um, 2 dh 5 uh, oh, Ja, doorgaat. Ja. Ja. Uh, waar ook zo veel van die um, ja, anarchistische en soortgelijke ideeën uh, eronder rond ja. doen. Uh, denk ja. ik. ik ben er zelf nog ja. nooit geweest. Ik, ben, uh, ik ga er eigenlijk elk jaar heen. Ja. Yeah met een uh, standje van Atalanta, dus ik zit daar ook weer. Ah ja, dat zijn ook boekenstandjes. Ja, ja. Ja. ja, het is nu over drie uh, verschillende plekken verdeeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Uh -huh. Maar... Uh, en die plekken, dat, ja. is, dat is naast het Acu, wat juist? Acu, uh, Moira. Daar is vroeger ook wel de anarchistische boekenmarkt geweest... Ja? Yeah. Het uh, zijn er meer ook... zo'n plekken waar normaal gezien... zoals in het ACU concerten plaatsvinden? Of... Ja. ja, er vindt van alles plaats. Inderdaad, het is een, een soort kelder. Uh, maar heel mooi hoor, een mooie ruimte. Uh, ja. ja. en er was nog een andere plek. Oh ja, de, vroeger, vroeger was dat Raza... Het was vroeger een jongerencentrum, maar dat werd eigenlijk uh, gaandeweg een, een linkscentrum. Uh, Als er een E-meijsviering was, dan was dat daar. Ik ben er heel veel geweest. Later waren er allemaal mooie concerten heel, uh, van over de hele wereld. Uh, maar nu is het van een kunst, uh, kunstorganisatie, kunstenaars. Uh, en... Uh, nou, die ruimte wordt ook gebruikt. Dat is, ja. Maar het is allemaal heel dicht bij elkaar, hoor. Ja, want jullie hadden daar in Nederland ook um, onlangs een um, heel rechtse regering. Ja. Uh, misschien nog altijd. Uh, um, ja, ze zijn nog steeds uh, Ze zijn nog steeds ja. bezig, ook al. Um, in ja, ieder ja, geval worden er plannen voor een, voor een regering met, uh, met D66 in. Ja. Uh, maar die, hoe, zit, hoe zit dat dan? Is dat dan zoals in België veel um, subsidies die organisaties verliezen en mensen die in paniek geraken um, voor hun job? En, of ja. uh, hoe zat dat juist? Ja, zeker wel. Ja, um, ja want die, wat ik zei, dat culturele centrum, uh, Raza, uh, dat was dus uh, gegroeid, uitgegroeid tot een centrum waar allemaal de wereldmuziek... Uh, Concerten waren mm -hmm. en, en, en die kregen op, ge, op een paar jaar geleden ineens geen subsidie meer. Ja. Yeah. Uh, nou ik begrijp er helemaal niets van. Niemand begrijpt het. Waarom dat dan niet kan? Ja, Utrecht heeft trouwens een um, vrij progressieve uh, gemeenteraad, maar dat helpt maar ook niet. Die heeft niet, niet zoveel al. geld misschien. Uh... Nee, die krijgen dan waarschijnlijk weer geld van het Rijk. Ik weet niet hoe dat allemaal geregeld is, maar. Nee, het, is, het wordt er niet beter op. Dat is uh, duidelijk. Ja. Maar ja, goed. Um, mm. Ja, um, we hebben <laughs> nog niet veel over dat veganisme gehad. Oh um, ja. Van, uh, ja, daarjuist um, spraken we wel even over dierenwelzijn en ethiek. Zijn, zijn dat dingen waar je nog veel mee aan de slag bent om dat soort ideeën... Kendbaar te maken? Uh. Um, nou ja, ik heb, er ooit, ik heb er ooit wel dingetjes over geschreven. Een, yeah. een boekje voor peuters. Uh, dat vond ik wel heel belangrijk eigenlijk. Dat vertelt eigenlijk het verhaal dat koemelk voor kleine jonge koeien is en niet voor mensen. Uh, met allemaal plaatjes erbij. Uh, en ja, ik wilde eigenlijk heel, heel lang een meer theoretisch boekje maken. Maar er, er is ook al zoveel over dat ik dan wat langer over moet nadenken om daar een eigen verhaal over te vertellen. Ja. Ik, ik, heb wel, ik heb een tijdje gastlessen gegeven met een paar andere mensen op een uh, middelbare school. En dat ging over veganisme en anarchisme. We waren gevraagd om over veganisme te vertellen door de godsdienstleraar. Ja. Maar wij hebben toen afgedwongen, afgedongen, hoe zeg je dat, uh, dat het ook over anarchisme mocht gaan. Nou, ja, ja. dat vond ik ook goed. Um, en hoe waren de reacties van de leerlingen? Ja, de reacties waren heel levendig. En mm -hmm. allerlei tegenwerpingen op allebei de onderwerpen. ja. Dat inspireerde mij, inspireerde mij om een paar heel kleine boekjes... eigenlijk een soort foldertjes te maken. En dat noem ik de Tisdatjes. Want dat zeiden dan anarchie-tisdat en veganisme-tisdat. Ja, ja, ja. Wat is dat? <laughs> en, uh, en daar uh, al die tegenwerpingen die... Uh, behandel ik daar dan heel kort in. En dat, uh, daar ben ik zelf wel heel blij mee. En dat slaat ook heel erg aan. Ze zijn nu al best wel oud, maar blijf, af en toe maak ik een nieuwe, iets uh, gewijzigde versie. Maar vooral omdat veel linken die erin staan dan niet meer kloppen. Maar uh, het verhaal zelf is, is dan heel kort en... Uh, ja, omdat je dan... Dus natuurlijk, na al die jaren is het uh, heel doorleefd. Je, je, we hebben altijd heel veel uh, reacties van mensen gehad, tegenwerpingen. En op een gegeven moment uh, kan je daar overal wel weer een verhaal over vertellen. Waarom uh, die tegenwerping niet klopt. Ja. En wil ik uh, jullie ook samen met... Uh... Uh, ...organisaties die veel doen in dat verband... Buy back of zo. Ja, dat vind ik wel een leuke organisatie. Maar die, ja, die zit er ook in Nederland tegenwoordig... ...geloof ik, hè? Ja, ik heb daar uh, iemand van uh, leren kennen... Die, tijd, uh, terug, ja. uh, ...dat is een betoging, ja. Dus maar ik is, is vooral in België. Nope. Ik kende ken daar wel een paar mensen een beetje van... ...van, van festivals en zo. ja. En die waren wel... Die kwamen uit België. Ja. Uh... Maar, het, ik zag uh, later ook... De, van, Oh, dat lijkt wel of er ook een Nederlandse afdeling is. Ja, we werken, wer, werken niet zo veel samen, maar wel... Ja, je staat samen op uh, bijvoorbeeld een veganistische boeken... Uh, veganistische, nee, niet boekenmarkt. Een, uh, een beurs uh, of zo. Uh, met, ja. ja. Er worden juist heel weinig boeken verkocht. Uh, het gaat dan meer om ja, alles. Uh, heel veel chocola. En andere lekkere, ontzettend lekkere dingen. Ja, dat dan... is tegenwoordig natuurlijk. Iedereen ja. zit online en zo. Ja, ik het is een luxe ook allemaal. En dan is het niet biologisch. Dus ja. nou, uh, dat vind ik dan jammer. Want dat vind ik eigenlijk ook bij veganisme horen. En ja. Want, uh, ja, door het, al dat chemische gespuit gaan er heel veel insecten dood. Ja. Yeah. En daardoor gaan er weer vogels dood die insecten weer eten. Ja, en uh, mensen maken er zich soms wel druk om maar zonder de consequentie, zonder de lijn door te trekken van, hé, hey, maar als je geen dieren wil doden, dan kun je dus beter uh, biologisch eten. Yeah. ja. Nou, wat dan nog beter is, is ook veganistische landbouw. Veganistisch, biologische landbouw, ook zonder dierlijke mest. Uh, ja. dat, bestaat, dat bestaat allemaal wel, maar het, dat is nog in de kinderschoenen. Maar ik maar... vrees eigenlijk dat onze tijd op is. Ja, we in nou... de dat... laatste minuut van ons gesprek zitten. Ik denk dat je... Dus uh, hartelijk bedankt. Dan genoeg stoffen. Ja, genoeg stoffen om daarover nou na te denken. Ja, ja. oké. Okay. En, en uh, uh, ja, ja uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik laat je wel de opname. Ja, ik zal de, de opname wel doorsturen naar uh, Rimke. En je, je hoorde Rimke ook tussendoor op piano met uh, zeer toepasselijk vandaag het lied Twee regenachtige stukjes. We gaan uh, eruit met uh, nog wat muziek van Atalanta. En daar is dan ook Peetje bij betrokken met de, met de stem. Um, spoken woord, zeg maar. Um, en dat lied dat ik ga laten horen heet Kooivogels, misverstand 1 tot en met 9. Peetje op stem, Rimke op piano en Waja op drums. Kooivogels. Zo, dat was dan uh, Ecologica voor uh, deze week. We gaan eruit met iets van Atalanta plus Tony overwater. Tony over, overwater op uh, contrabas. En dat heet vier dubbel